Van kersteren met het NOS-journaal. De Republikein Kevin McCarthy is afgezet als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. 216 parlementariërs stemden voor de motie, 210 tegen. McCarthy lag al tijden onder vuur van een radicale minderheid in zijn partij en die diende afgelopen dag een motie in om hem af te zetten. Aanleiding daarvoor was het compromis dat McCarthy dit weekend met de regering Biden had gesloten over de federale begroting. McCarthy is in de geschiedenis van Amerika de eerste voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Die is afgezet. Bij een busongeluk in de buurt van Venetië zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook gewonden. Volgens Italiaanse media is de bus van een viaduct 10 meter naar beneden gevallen en op een spoorlijn terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De laatste bus met Armeniërs is vertrokken uit Nagorno-Karabakh. Dat meldt de Armeense regering. Daarmee lijkt de enclave in Azerbeidzjan grotendeels verlaten. Er woonden zo'n 120.000 Armeniërs. Ruim een week geleden werd de regio in een oorlog van 24 uur door Azerbeidzjan onder de voet gelopen. De meeste vluchtelingen waren bang om te worden vermoord. Azerbeidzjan noemde die angst misplaatst. In Servië is Milan Radojic gearresteerd. De Servische politicus uit Kosovo was onlangs betrokken... bij de bezetting van een klooster in de voormalige Servische provincie. De Kosovaarse politie werd in een hinderlaag gelokt en er vielen toen doden. Of Radojic daadwerkelijk wordt berecht is nog niet duidelijk. De Servische president Vučić noemde hem na de bloedige bezetting een patriot. En in de Champions League heeft PSV thuis tegen Sevilla met 2-2 gelijk gespeeld... Deze scoorde diep in blessuretijd tegelijk de maken. De andere goal bij PSV kwam van de Jong. Die scoorde uit een penalty. Het is het eerste punt van PSV in de Champions League. De eerste wedstrijd verloren ze van Arsenal. Het weer, morgen bewolkt en af en toe zon. Ook blijft het grotendeels droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Zet nu de nacht. Hey mister, hey mister. It's all about soul It's all about faith and a deeper devotion It's all about soul Cause under love is a stronger emotion She's gotta be strong Cause so many things getting out of control should drive her away Why does she stay? All of a sword. Kijk eens. It's all about soul It's all about joy that comes Nothing like a sound of music, music, music.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 listening Je zo lekker uit. en ik hoop dat jij dat ook voor mij vindt voor altijd van mij vind, en ik hoop dat jij dat ook Met mij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 But it's all